8 uur, Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Prins Willem-Alexander en prinses Maxima hebben hun villa in Mozambique verkocht. Premier Rutte schrijft in een brief aan de Kamer dat het vakantiehuis is verkocht aan de beheerder van het schiereiland Machangulo. Hij wil niet zeggen hoeveel die ervoor heeft betaald. Volgens Rutte was het een symbolisch bedrag. Rutte schrijft dat de prins en prinses hebben geprobeerd een particulier voor het huis te vinden. Maar dat is niet gelukt door marktomstandigheden, volgens de premier. In 2009 ontstond opheffen over de bouwplannen van de prins. In de brief schrijft Rutte dat de prins en prinses... nu geen enkele bemoeienis meer hebben met het project in Mozambique. Bedrijven aan het Twentekanaal bereiden miljoenen claims voor... tegen Rijkswaterstaat, omdat de sluis bij Eefde... al bijna twee weken niet gebruikt kan worden. Bedrijven als Axonobel, Nobel, voor Farmers... en de combi-terminal Twente moeten daarom vrachtwagens inhuren... voor de aan- en afvoer van goederen. Combi terminal Twente alleen al is per dag 40.000 euro extra kwijt. De sluis bij Eefde tussen het Twentekanaal en de IJssel... raakte op 3 januari geblokkeerd. Die dag viel een sluisdeur naar beneden. Op de luchthaven van Brussel zijn zaterdag twee Nederlandse vrouwen... opgepakt voor drugssmokkel. Ze hadden in totaal 12 kilo cocaïne verstopt in hun handbagage. De vrouwen waren van de Dominicaanse Republiek naar Brussel gevlogen. Ze zitten voorlopig vast. In Den Bosch is bij een leerlingen van een VMBO-school open longtuberculose vastgesteld. Dat gebeurde vorige maand. Alle leerlingen en leraren met wie ze contact heeft gehad worden onderzocht. Het onderzoek bestaat uit een röntgenfoto van de longen en een mantou-test, een prikje in de onderarm. De resultaten van het onderzoek zijn eind volgende maand bekend. Tuberculose is een bacteriële infectieziekte die tegenwoordig goed te behandelen is.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 Een heel goedenavond. avond. Deze uitzendingen: de twee verschillende kanten van de zee. De vreedheid van de zee. En straks een gesprek over de schoonheid van de zee. Een onderzoek naar het dierlijk leven in het water rond de Antarctica maar we beginnen met de, de gruwelijkheden van de zee. Het ongeluk vrijdagavond met het gekapseizde cruise ship Costa Concordia... voor de kust van Italië... doet bij mijn eerste gast van vanavond veel herinneringen bovenkomen. Want hij werd bij een andere scheepsramp... die van de Herald of Free Enterprise in 87... ingezet als duiker van de marine. Goedenavond, Wil Meurer. Goedenavond. Ja, ook u hoorde dit weekend dit nieuws. Even luisteren. Op het Italiaanse cruiseschip dat vrijdag kapseisde, is opnieuw een dode gevonden. Het dodental komt daarmee op zes. Zestien mensen worden vermist. Een gedeelte van het schip ligt onder water en dat moet natuurlijk door duikers onderzocht worden. Die konden vannacht daar niet mee doorgaan. Dus die zijn vanochtend bij het eerste licht weer begonnen. Ja, moest u meteen denken aan de ramp 25 jaar geleden? Ja, direct. Direct, ja. Het schip ligt er uh, vergelijkbaar bij als toen met de heldervriende prijs. Het is ook op zijn kant gegaan is ook niet gezonken. lag dus ook nog voor een deel boven water. Ja, de situatie is erg, uh, heeft erg veel gelijkenis. En welk beeld komt dan meteen boven? Uh, ja, niet echt een beeld. Uh, gewoon, uh, het, je herinnert je het werk wat je daar gedaan hebt. En, uh, onder hele vervelende omstandigheden. En door uh, ja, de mensen die daar om het leven zijn gekomen. Ja. Um, even teruggaan naar die dag. Want misschien denken mensen, god, ja, wat was er toen ook alweer? 87, 25 jaar geleden. Net na het vertrek uit de haven van Zeebrugge ging het mis. Op 6 maart 1987 vertrok de veerboot Herald of Free Enterprise uit de haven van Zeebrugge. Op weg naar Dover in Groot-Brittannië. Aan boord 80 bemanningsleden en 459 passagiers. De belangrijkste oorzaak van de ramp, even merkwaardig als gruwelijk... de deur waardoor de auto's de ferry op waren gereden, zat niet helemaal dicht. Net buiten de haven van Zeebrugge maakte het schip daardoor water. De ramp voltrok zich daarna razendsnel. De Herald kapseisde in anderhalve minuut. Voor zover bekend kwamen 193 mensen om het leven... maar tot op de dag van vandaag zijn niet alle lichamen van slachtoffers gevonden... Ja, net als bij de Costa Concordia nu... Uh, worden er duikers ingezet om uh, slachtoffers te zoeken. Uh, ook u heeft dat in de tijd gedaan, hè? Dus u komt eraan bij dat wrak, of tenminste bij die gekapsijsde boot. En wat trof u aan? Um... Ja, wij we we werden vanuit Vlissingen direct naar het uh, vervoerd uh, erg kort nadat het gebeurd was. Mm -hmm. uh, en ja, vooral, vooral chaos. Mensen die uh, van alles aan het doen waren. Uh, en, en heel veel stoffelijke resten. Dus je uh, moet zich voorstellen, uh, het verschil tussen een ferry en, en een cruiseschip is dat mm -hmm. op een ferry zitten mensen in één gemeenschappelijke ruimte. Uh, een soort cafetaria. En in het cafetaria ja, was ook het merendeel van de mensen te vinden. Het schip is, is vrij breed. En als het uh, kantelt, ja, vallen mensen ook van de ene naar de andere kant. En die proberen zich dan vast te houden. Dus ook heel veel van de mensen uh, waren waarschijnlijk uh, bewusteloos geraakt en daarna verdronken. Ja, want u zei: er was chaos. Mensen waren van alles aan het doen. Wat waren ze aan het doen? Uh, ja Vooral proberen mensen te vinden. Uh, en je moet zich voorstellen, het was, het was niet echt een gecoördineerde actie. Uh, er werd ook opgeroepen op de radio, of voor alle duikers, zelfs voorduikers... om te gaan helpen, om te kijken of ze nog mensen konden redden. Wat heel nobel is. Alleen zijn er natuurlijk wel mensen die daar niet voor opgeleid zijn. Uh, wij waren dat wel, maar het was uh, ja, toch een crashactie. Een snelle pad, met een helikopter vanuit Vlissingen, direct naar het wrak. Eén man afgezet, daarna met een bootje met andere mensen naar het, uh, naar het schip. Mm -hmm. en dan om proberen met de middelen die we beschikbaar hebben uh, zoveel mogelijk levende mensen te redden. Ja, Waren er nog mensen levend toen? Ja, we hebben uiteindelijk uh, hebben de focus verlegd van, van het, uh, het cafetaria... Zeg maar, waar heel veel stoffelijke resten dreven. Je moet je zich voorstellen, dan, dan zwem je gewoon tussen de mensen. Naar een, daar was het erg druk. Toen zijn we verplaatst naar een ander gedeelte... hebben we met knop, klopsignalen geprobeerd nog mensen te vinden. En uiteindelijk heeft dat erin geresulteerd... dat we er, ergens, ik kan me niet precies herinneren... maar uh, in, in het begin van de ochtend, dus we hebben de hele nacht doorgewerkt... hebben we drie chauffeurs gevonden. En die zaten droog. Die zaten dus uh, aan, aan dat deel wat nog boven was was, die konden alleen niet uit hun verblijf komen. En die hebben we met touwen hebben ze daaruit kunnen halen. Levend dus? Levend. Drie levende mensen. De laatste drie. En u zei, uh, mensen waren in het cafetarium. Ja, dat was natuurlijk helemaal gekap cijfers, Dus alles was ondersteboven. Ja. En mensen waren aan het zwemmen. Dat waren overlevenden. Nee, ja. nee dat waren allemaal doden. Dat oh, dreven allemaal doden. Dreven? Ja. Dus niet zwemmen? Nee. Nee, nee. nee die men, mensen die... die... Hadden we hadden het vermoeden van dat ze dood waren. Die hebben we met de middelen die we hadden geprobeerd... zo goed als mogelijk eruit te halen. Uh, op de zijkant van het schip hebben we gekeken... of er nog tekenen van leven waren. En daar waar de mensen... Uh, waar wij het idee hadden dat ze niet meer leefden... hebben die apart gezet apart gelegd en hebben geprobeerd uh, nog andere levende mensen te vinden. Ja, want hoe ziet dat? Ik bedoel, uh, u bent natuurlijk ook een duiker, dus u bent ook gewoon aan het zwemmen. Er liggen uh, dus lijken te drijven. Waar brengt u die dan vervolgens naartoe? Ja, dat was lastig, omdat we niet de middel hadden om mensen te hijsen. Dus uh, we zijn in eerste instantie begonnen met een touw om het middel te doen van, van lichamen. En dan door anderen die door het raam, die ingeslagen waren, proberen de mensen eruit te krijgen. Maar uh, de, uh, tegenwoordig hebben we daar heel andere middelen voor. Maar die, die lichamen schoten uit die touwen. Dus uiteindelijk heeft het erin geresulteerd... dat we één duiker aan een touw vastmaakten. Die pakte dan één van de stoffelijke resten... of mogelijk levende mensen, want dat is moeilijk te constateren. Die trokken we dan met z'n allen omhoog... Uh, mm -hmm. naar de zijkant van het schip. En uh, daar werden ze dan overgenomen. En dan lieten we die persoon weer zakken... om het volgende lichaam ja, ja. Uh, te pakken. Maar kun je, kun je niet zien of iemand inderdaad uh, gestikt is... of verdronken is? Ja, Nou, je, je ziet wel, wel dat mensen... Ja, dat is misschien een vies verhaal, maar mensen braken slijm op. Dus je ziet dat het gezicht. Vol met, met een soort grijs slijm zit en dat is op, op zich wel vies. Dat staat me ook nog wel bij. Uh, en, en je kunt voelen of mensen nog een hartslag hebben, maar het is heel erg koud. Uh, mensen lagen er al een behoorlijke tijd, uh, dus, dus in het water, zeker als je eigen handen ook erg koud zijn, is dat erg lastig. Uh, wel geprobeerd, maar ja, er liggen zo verschrikkelijk veel mensen. Het is lastig om dan uh, dat te constateren. Uh, de tijd dat we op, op dek werkten, als de mensen ja. boven kwamen, hebben we dat, dat wel geprobeerd, alleen hebben we toen geen, uh, geen mensen met een hartslag kunnen vinden. Dat is wel heftig. Hè? Ik bedoel ook wat u vertelt over dat slijm van mensen. Dat is natuurlijk, u bent daar dan aan het werk. Ja. Maar dat zijn wel gewoon mensen die daar het leven hebben gelaten. Ja. Ja, absoluut. Dat is uh, geen, geen leuke ervaring. Maar ja, dat is wel uh, het, het werk wat we, wat we doen uh, bij de marine als van, vanuit het duikbedrijf. En kunt u, want u zegt dat nu ook, ja, het is mijn werk. Ja. Maar kunt u dan op dat moment uh, uw gevoel uh, blokkeren, als het Ja, ja dat, is, dat is heel raar. Ik heb er later ook met collega's over gesproken. Het, het, het lijkt wel of je een soort automatische, uh, automatische piloot uh, in werking uh, gaat. en dat je, ja, je, gaat, je begint gewoon met werken en je staat er niet bij stil. En later spreek we het wel over. Maar op dat moment uh, gaat dat vanzelf. Ja? Ja. Ja, ik, ik, op een of andere manier kan het, kan het niet herleiden... Waar dat, of dat nu door training komt of door een stukje keuring... wat je als, als duiker doet en toch wel een vrij lange opleiding. Maar ik, het, het werk gaat als een soort automatische piloot. Ja, ja. En later ook? Ik bedoel, want hè, dan, dan bent u klaar met, u, met, u, uh, met uw opdracht... en dan hou je op een gegeven moment op met zoeken. Uh, kunt u het dan, als u ja, maanden later aan terugdenkt... nog steeds op die manier benaderen? Ja, omdat we, daar, we hebben daar hard gewerkt. We, we hebben het idee dat we alles gedaan hebben... wat we op dat moment konden doen. Uh, dus, dus ja, ondanks het feit dat je een hele beperkte voldoening hebt... omdat je heel veel stoffelijke rest hebt moeten bergen... en maar weinig mensen hebt kunnen redden. Uh, ja, we, we, we, kijk ik er wel met, met voldoening naar terug. Klinkt misschien vreemd, maar ja, we hebben toch drie mensen kunnen redden. Ja. Heeft u daar nog contact mee gehad later? Nee. Um, dat schip, he, want dat ligt natuurlijk gekapsijst. Dus uh, u komt dan daar als duiker in. Maar het is totaal, los van het feit dat het dus chaotisch was... omdat er zo ontzettend veel duikers waren, als ik u mag gelopen... Mm -hmm. was het natuurlijk ook totaal onduidelijk waar alles zich bevond, ja. of niet? Ja. Ondersteboven. Ik bedoel, ja. hoe oriënteer je je dan? Ja, dat is heel lastig. En je, je, mensen die, die er niet geweest zijn... Het is, ja, de, de, de, gang, het, de zijkant van de gang is ineens de vloer geworden. Dus ja. dat betekent dat het erg laag is. Uh, alle deuren werken hydraulisch of met, uh, of met pneumatiek. Dat betekent dat je de deuren ook niet meer open kunt krijgen. Dus die moet je allemaal openbreken. Er waren geen uh, noodvoorzieningen, maar er waren geen tekeningen van het schip. Het was echt de eerste actie voordat de hele gecoördineerde actie op gang kwam. Dus voor ons was het uh, heel snel te plaatsen, proberen mensen te redden... en, en uh, uh, ja, daarna is het bergen van het schip. Is, uh, uh, heeft de, de laatste resten eruit kunnen halen. Wij hebben dat verder niet kunnen doen. Nee, want we hoorden ook net dat er nog een aantal lichamen nooit geborgen zijn. Ja. Er zijn ook nu in Italië nog steeds lichamen niet geborgen. Ja. Is dat voor u als duiker heel frustrerend? Om uiteindelijk niet iedereen. Een, ja, terug te kunnen brengen, als het ware, naar boven. Ja, ja nee, dat is absoluut frustrerend. en ik, ik kan me herinneren dat ik nog lang het idee heb gehad... dat, dat we nog teruggeroepen zouden worden. Heel raar, maar dat, dat ik nog benaderd zou worden om uiteindelijk toch nog een keer... in dat schip te gaan zoeken om die andere mensen te halen. Er mm -hmm. was natuurlijk helemaal geen sprake van. Maar ik, ik, mijn mindset was, nee, we gaan nog een keer terugkomen. Zelfs toen het schip... Uh, toen ik, uh, ik werkte toen nog in Vlissingen. Ik zag het schip met regelmaat liggen in de sloehaven. Had ik nog steeds het idee van, ja, we worden nog een keer geroepen... om te zoeken in dat schip om, uh, om te kijken of daar een mensen ja, zijn. En en het dat, hier dat nee Nee, nee, nee. Want is het zo dat, uh, uh, u beschrijft dat... Hè, u kwam daar met uw collega's en er waren duikers... Um, en u heeft geprobeerd nog mensen te vinden die nog leefden. Nou, uiteindelijk zijn er drie heeft u nog gevonden. Maar uh, is het dan verder eigenlijk betrekkelijk rustig? Want... Uh, of wordt er helemaal geschreeuwd ook door collega's naar elkaar? Ja, Kijk begin... hier, daar. Hoe ja, gaat dat? Ja, in het begin was dat wel het geval. Uh, omdat wij uh, waren de eerste professionele duikers waren. We waren vooral uh, een hele hoop sportduikers, Mensen van, van goede wil. Die kaart ja. hun, hun best deden. En één verhaal kan ik me nog heel goed herinneren. Dat, dat van het slijm staat me nog heel goed bij. En ook een, een man uh, die we lieten zakken. En die op een gegeven moment twee kinderen vast had. Oh. Uh, en uh, die werd omhoog getrokken. En ja, die kon die kinderen gewoon niet houden. Uh, dus je moest, moest een keuze maken. en liet een van de kinderen vallen. En het andere kind uh, waar hij mee boven kwam was, uh, was overleden. Uh, en uh, ja, die, die stopte ook gelijk met werken. Die, uh, die kon het ook niet meer aan. Want ja, heb ik nu de goede beslissing genomen? Heb ik niet het kind wat nog leeft? Dan, ja, dat, oh, dat ik krijg er helemaal kippenvel van. Want ja, ja daar verhaal. Krijg ik krijg ook een beetje kippenvel van. Het is, het is heel vervelend. Maar... Ja, op dat moment is, moet je een keuze maken. En uh, ja, de, de keuze die je maakt moet dan de beste zijn. Uh, je, kunt, uh, je kunt niet beter doen uh, het risico dat je ze alle twee moet laten vallen. En uh, dat, dat je uh, twee dode kinderen hebt, ja, dat, dat loop je natuurlijk ook. Ja, wat verschrikkelijk. Ja, een ja, hele uh, verschrikkelijke gebeurtenis. Ja. Nee, want ik vroeg, is het stil eigenlijk? Of is ja, het... sorry. Ik, ik, ik. Nou nee, nee, nee het, het, het was, is het uw was... eigen associatie. Ja, maar... het was redelijk... redelijk Chaotisch. En dat had vooral te maken met een beperkte coördinatie. Omdat iedereen is kaart aan het werk. En er zijn meer uh, rampen waar we bij geweest zijn. En je ziet vaak dat, dat coördinatie ontbreekt. En dat, dat komt als um, uh, mensen die dat professioneel doen uh, de zaak overnemen. Op dat moment hebben we ook gezegd... Nou, laten we zoveel als mogelijk de mensen van boord afhalen. Hebben we ook uh, aangegeven aan de leiding die op dat moment op het schip was. Zodat we in ieder geval een gecoördineerde actie ja. kunnen starten. En toen werd het stil? Toen werd het stiller. Uh, uh, maar als voorbeeld waren ook mensen het schip ingegaan. En wij gingen op een gegeven moment in een, in een gedeelte van het schip zoeken... Uh, met klopsignalen om te kijken of we nog mensen konden vinden. Ja. En uiteindelijk hebben we ook mensen gevonden. Maar dat waren andere sportduikers die onze klopsignalen beantwoorden. Dus die waren met klopsignalen ook aan het zoeken. En, ja. Ja, uh, die, in die chaos uh, is het uh, uh, in dat, dat gedeelte van het schip was het relatief stil in, in, in die periode. Nou is het zo dat um, in uh, het ongeluk nu, uh, daar, ja, relatief, als ik dat mag zeggen... weinig uh, mensen dodelijk voor ongeluk zijn, zes op dit moment. Ja. Er zijn er ook nog een aantal die niet gevonden. Er is nog een aantal niet gevonden. Maar bij de Herald of Free Enterprise waren het er bijna 200. Ja. Ja. Hoe komt dat, dat verschil? Ja, dat heeft alles te maken met, met uh, het verschil schip. Eén is een ferry en ander is een cruise In ja. de ferry hebben mensen geen, geen hut. Die mm -hmm. zitten gewoon allemaal in dat, uh, in dat cafetaria. En de Herald of Free Enterprise is in mijn beleving een stuk sneller gegaan... Als dus de deur een stuk open gaat, gaat er heel snel water in. Anderhalve minuut. Ik heb het idee dat het schip uh, in Italië dat dat, uh, dat dat langer heeft geduurd. Dat, dat mensen nog, ook als je de beeld op tv ziet, dat mensen de kans hebben gehad om bij de reddingsboot te komen. Nou, dat was bij de herald was er absoluut geen sprake van. Mensen zijn uh, verrast. En in anderhalve minuut uh, lag de herald op zijn kant en zijn de mensen ook verdronken. Ja. Zijn er behalve dingen, zoals u net zei, hè? Want dat zal ik nooit vergeten, uh, het beeld van uh, het slijm van mensen op uw mond en van die man die, die dat ene kind liet vallen, en uiteindelijk met een dood kind bovenkwam, ja. zijn er nog meer dingen waarvan die dacht: Ja, dat, dat zit voor altijd in mijn hoofd gegrift. Nee, dit, dit zijn echt de twee dingen die ik heel typisch diep... en ik heb. Um... De vraag wordt ook gesteld, ja, is dat geen traumatische ervaring? Ja, natuurlijk is dat een, een traumatische ervaring. Maar ik heb niet zoiets van, nou, dat, dat, dat, moet ik, uh, dat moet ik verwerken. Of, nee? Nee, er nee, ook geen, geen externe begeleiding bij gehad of zo. En Ik, heb, ik kan me één ding herinneren, dat ik, dat ik ooit ergens een... een, een, een heb ik trouwens nog nooit iemand, tegen iemand verteld. Uh, dat ik een foto zag van iemand die aan het douchen was. En die op een gegeven moment die shampoo over zijn hoofd uh, had lopen. En de associatie met dat slijm ineens kwam. En dat was jaren later. En dat kwam uit het niets. Ik, ik, ik begreep het ook helemaal niet. Ik denk, hè? Dan kom ik nou bij die gedachte. En niet, al, niet als trauma, maar ja, dat, je, dat je toch zo'n relatie legt. En dat vond ik heel vreemd. Ja, en een onprettig uh, gevoel ook? Uh, ja, niet, niet eens een onprettig gevoel, maar ik vond het zo surrealistisch. Ja. Ik, ik begreep niet waar die relatie vandaan kwam. Ik dacht, hè? Als ja. iemand staat te douchen, hoe kun je nou een relatie leggen? Nou, dus dat betekent dat er vast iets, iets uh, latent ook is, maar... Ja, ik, ik, ik, ik heb daar, ondanks het feit dat het natuurlijk een hele vervelende situatie is, een, uh, ook een gevoel bij dat we daar keihard gewerkt hebben ja. en drie mensen hebben kunnen redden. Ja, en daar houden we dan nog vast. Ja. Is het zo dat er nou, we zijn inmiddels 25 jaar later, ja. hè, er is nu wederom wat, uh, wat misgegaan. Is het nou als we vanuit het perspectief van de reddingswerkers kijken iets geleerd, ook bijvoorbeeld van uw eigen ervaringen? Ja, ja, ja. Ja, nee, de, de, de organisaties zijn niet met elkaar te vergelijken. Nee? Als ik spreek vanuit, vanuit onze eigen organisatie, de Defensieduikgroep, um, wij hebben nu teams gereed staan om dit soort dingen op te pakken. We hebben zelfs constructieteams. We hebben veel meer duikers beschikbaar, dus niet, niet te vergelijken. Dus uh, de, de, de middelen die we toen ha hadden, waren heel erg beperkt. En nu hebben we gewoon professionele middelen zo voor het grijpen. En is het zo dat er ook bijvoorbeeld, uh, niet zozeer is de middelen of de mens... maar dat er in werkwijze iets is geleerd? Um... Uh ja, ik, buiten, buiten draaiboeken die, die nu gereed liggen... dat uh, als er een, een, uh, iets dergelijks gebeurt, dat je de draaiboeken kunt pakken... en een, een leidraad hebt, wat, wat toen natuurlijk niet het geval was. Uh, de communicatiemiddelen die je nu hebt, dus ja. uh, een tekening... Uh, wordt nu draadloos, wordt dat uh, naar ons uh, gemaild... en wij kunnen met een tekening aan boord van het schip... binnen no-time kunnen we uh, ja, ja, onze schip. weg vinden. Ja. En dat hadden we toen allemaal niet. Nee. Toen was het uh, gokken en uh, proberen een goede peilingsrichting te nemen... en kijken of je iemand kunt vinden. Ik dank u voor uw komst. Graag gedaan. Ik sprak met uh, Wil Meurer, Duiker, dus van de Marine, die geholpen heeft in de tijd bij het scheepsongeluk met de Herald of Free Enterprise 25 jaar geleden. En in Italië gaat men er nu vanuit dat de kapitein in elk geval van de uh, Costa Concordia schuld ja. heeft gehad aan het ongeluk. Dank u wel. Okay, dank u wel. Tot half negen twee dingen van Omroep Max. Met Margriet Rijntjes. Ja, net bespraken we de wreedheid van de zee. Maar de zee heeft gelukkig ook een andere kant. Het ziet vol dierlijk leven. Dat Nederlandse onderzoekers heel graag bestuderen. Vandaag zijn er namelijk vanuit Zeeland drie Nederlandse laboratoria. verpakt in grote containers naar Antarctica vertrokken. En mijn tweede gast van vanavond is hoogleraar oceanografie. Ja, en hij leidt het onderzoek. Goedenavond, Heinde Baar. Oh, ja, van... Heeft u staan zwaaien daar aan, aan, de, aan de kade? Nou, de chauffeur heeft even uitgezwaaid. Ja. Um, we hebben die dingen twee containers op een vrachtwagen geladen. De derde was al in Rotterdam. En ze zijn nu uh, onderweg naar Southampton. Ja. ja, u heeft niet aan de kade van de, van de zee staan zwaaien. Nou, deze keer niet. Nee. Deze keer niet. U had het zich kunnen voorstellen. Ja, absoluut. Ja. Ja. Um, uh, meneer Zeilstra, onze staatssecretaris Halbe Zijlstra, die was er ook bij. Of hij was er eigenlijk wel bij, moet ik zeggen. Ja, um, luister even mee. Nou, Nederland neemt zijn, zijn verantwoordelijkheid voor heel belangrijk onderzoek. We hebben heel veel discussie over klimaat, uh, over uh, de natuur. Uh, en dat moet je dus op feiten baseren. En om tot feiten te komen, heb je wetenschappelijk onderzoek nodig. Ja, wetenschappelijk onderzoek. Want dat gaat er gebeuren daar. U gaat onderzoek doen, of tenminste uw team... naar uh, de hoeveelheid ijzer daar in het water. Onder het andere, Antarctica. ja. Dat is uh, een van de projecten. Ja. ja, want het gaat allemaal om de algen eigenlijk. Hè? Leg eens even uit. Wat gaat u ja, daar doen? Ja, nou ja... Die, we gaan op een Brits station werken en daar zit een grote baai bij. En in die baai groeien algen. Dat zijn eencellige groene plantjes. En die zijn heel belangrijk daar. Want op het land wat ijs ligt, daar groeien geen planten. En planten zijn eigenlijk de basis van het hele ecosysteem. Dus de kleine kreefjes, kril noemen we die. Pinguins, walvissen, zeehonden, noem maar op. Mm -hmm. Die zijn uiteindelijk allemaal afhankelijk van die eencellige algen in de zee. Nou, en wij hebben we in andere gebieden daar gewerkt. En daar hebben we gezien dat die algen een ijzergebrek hebben. Er is niet genoeg ijzer voor ze. Ze hebben een beetje ijzer nodig. Wij hebben ook ijzer nodig. En um, dus zullen we meten hoeveel ijzer daar in die baai is... en hoe dat in het seizoen ook verandert. En als we dat dan weten... stel dat u erachter komt met uw team... Um, dat er te weinig ijzer is. Nou, is niet goed voor de algen. En dus dat hele ecosysteem heeft daar gevolgen van. Want zeker, dan kunnen zeker. de kreefjes weer niet de algen eten, et cetera. En dan? Nou ja... Uh, wij willen dat als natuurwetenschappers gewoon heel graag weten. Maar er is meer aan de hand. Hè. Dat, um, er zit een grote gletsjer. En die gletsjer die schraapt over de bodem. Die brengt op die manier wel wat ijzer in zee. Maar die gletsjer is zich aan het terugtrekken. Omdat door het opwarmen van de aarde met de broeikasgassen... Um, is die gletsjer zich aan het terugtrekken. Dus brengt hij waarschijnlijk minder ijzer in het water. Dus er is een andere groep van de Universiteit van Utrecht. En die kijken naar... Hoe het is met die kletsers en die ijskappen in dat gebied. Hoe ja. die aan het veranderen zijn. En dan, want ook dat wordt dan geconstateerd. Hè, en dat is, dat, dat is dan het hele in het rijtje van de, de gevolgen van de klimaatverandering. Absoluut. Ja. En is dat dan iets waarmee u een soort munitie probeert te verzamelen... richting de politiek of wat dan ook? Nou, het is zo dat uh, de hele aarde is aan het opwarmen... doordat we meer CO2 in de lucht brengen... En in het zuidelijke halfrond is dit het gebied... wat het snelstaand opwarmen is. Dus de temperatuur is daar snel aan het stijgen. En dat is juist in zo'n gebied... wat op de grens zit van wel of niet bevroren zijn... is dat natuurlijk heel belangrijk. En uh, dus dat maakt dat die ijskappen wat onstabieler worden. Dat die gaan smelten. En dan heb je dus ook het risico dat de zeespiegel gaat stijgen. Nou, dat is voor Nederland ook wel weer belangrijk. Want we zitten in een laag landje hier. Ja. Ja. Maar goed, het is dus uiteindelijk als een soort uh, informatie... Uh, voor wetenschappers en vervolgens de richting ook de politiek... om maatregelen te kunnen nemen? Of is dat eigenlijk helemaal niet de essentie? Is het uh, meer, we willen het weten hoe het zit? Nou, we zijn natuurlijk heel nieuwsgierig. En is daar ook, het is een gebied wat eigenlijk nog heel weinig onderzoek is gedaan... omdat het zo moeilijk toegankelijk is. Dus als wetenschapper vind je dat natuurlijk ook heel erg leuk... om, uh, om daar nieuwe ontdekkingen te kunnen doen. Maar het heeft dus wel heel grote belangen voor, um, ja, voor de wereld als geheel... voor uh, de zeespiegel, voor... Ja, toch laten zien inderdaad dat die CO2-stijging inderdaad effecten ja. heeft. En uh, ja, is het uh, niet voldoende? Ik bedoel, ik kan me voorstellen dat het fantastisch is om naar Antarctica te gaan en, dat en, daar, is een het zeker, ja. en daar een tijdje te zitten. Um, maar is het niet voldoende om daar uh, een monstertje te nemen of tien en dan weer terug uh, richting Europa? Ik bedoel, moet je daar echt zitten en het daar bestuderen? Nou, dat. Wij hebben heel veel dingen gedaan met vaartochten. Dat je bijvoorbeeld twee maanden op een schip daar bent. Nou, dan kan je die twee maanden kan je heel veel dingen doen. Maar nu hebben we meer de kans om het seizoen nog langer te bekijken. Dus ja, ergens begin november gaat het zee-ijs daar smelten. Dan komt het water open te liggen en dan beginnen die algen te groeien. Dus we kunnen dat hele seizoen veel langer volgen dan vanaf een schip. Ja, ja, gewoon omdat u er bent. En dus omdat elke je er keer langer bent. En dus dat heeft een groot nemen. voordeel. Ja. Ja. Uh, ik zei het al, uh, het is daar heel erg leuk om naartoe te gaan. En u zegt volmondig, ja zeker. U bent er al een paar keer geweest. Ja, ik heb vier grote expedities met de ijsbreker gedaan. Ja. En dan, um, ja, dat is absoluut fascinerend. Een uh, prachtig uh, landschap met vele uh, kleuren wit. Met zeehonden, uh, keizer, noem maar op. Fantastisch. Ja. ja, en het is nu de grote vraag of u mee kunt deze keer... Daar gaat een commissie over, begrijp ik, die daar morgen uh, een consensus over bereikt Nou, We hebben morgen, toevallig, morgen ook een uh, overleg met de Britse collega's. Want we zijn te gast van de British Antarctic Survey. Dus morgen gaan we ook overleggen van hoe het verder moet met de logistiek. En uh, welke mensen daar nu heen kunnen gaan. Ja. Want die basis die heeft best capaciteit. Maar op een bepaald moment kunnen er gewoon ook niet meer mensen bij. Dus dat gaan we nu uitzoeken en plannen. En dan begint dat onderzoek eigenlijk pas in november. Dus nu brengen ze die containers heen, dan valt hij de winter in... dan kan je eigenlijk niks meer transporteren, kunnen mensen ook niet meer vliegen. Maar zo rond november kunnen we dan de eerste mensen daarheen brengen. En dan gaan we morgen afspreken en er zal nog wel één of twee overlegbesprekingen zijn. Ja, en u hoopt, u, hoopt, u hoopt dat u mee mag, want u zegt het is daar prachtig. Nou, reken maar dat ik en, mee mag. U rekent erop dat u mee mag? Oh ja, ik ga daar zeker heen. U gaat er zeker heen, ja, ja. er zeker heen ja, okay. ja. Um, Want het is daar prachtig, maar heel koud, hè? Dan, neem ik aan... Het is best koud, maar Hoe koud is het, dan? het kan ook. Um, nou ja, je hebt de temperaturen van min 15, min 20, kan uh, heel normaal zijn. Uh, maar je bent natuurlijk wel goed opgekleed. En er kunnen ook hele mooie zonnige dagen zijn. En de dagen zijn daar dan heel lang. Hè? Je hebt daar ook een aantal dagen dat het 24 uur per dag licht is. Het zit mm -hmm. uh, dus ook boven de poolcirkel. Um, dus er kunnen ook hele mooie dagen zijn. Maar je moet er inderdaad wel warm opgekleed zijn. Ja, dus, Laat ik zeggen, zoals in de wintersport, maar dan hoog in de wintersport. Echt hoog in de open, zoiets. Zulk soort kleding moet je hebben. Ja. Ja. En kunt u omschrijven hoe prachtig het is? Want u zei al: ijsberen zijn er. in. Uh, nou, uh, ijsberen niet, die zitten aan de andere kant. Oh ja, pingwinds, zei Ja. Uh, maar, uh, nou, het is. Wat heel fascinerend is, is de enorme ruimte om je heen. Het is natuurlijk heel erg groot en ruim. Dus als je op zo'n schip zit of op zo'n basis... en je ziet alles om je heen, heel groot. En je weet dat er helemaal geen mensen zijn. Alleen je eigen mensen van het schip of van de basis. Verder is helemaal niemand. En, dus, en heel indrukwekkend. En het weer, het kan heel hard waaien, heel veel sneeuwstormen, noem op... is zo overheersend... dat uh, Wij moeten ook die onderzoeksprogramma's... die moeten we ook elk uur weer bijstellen. Want het weer verandert weer. Dus je bent gewoon eigenlijk maar een heel nietig groepje mensen... die zijn overgeleverd aan het weer en de elementen daar. Dat maakt je ook heel erg bescheiden. En dat is ergens ook wel mooi. <laughs> en het contrast met dat je daar in die grote ruimtes bent... waar de mensen nog nauwelijks te gast zijn, nauwelijks worden toegelaten. Terwijl je hier in zo'n land zit waar alles gecontroleerd is... waar de mensen boven elkaar zitten. Dat contrast is ook geweldig, ja. En je wordt waarschijnlijk ook enorm met elkaar geconfronteerd. Hè? Ik bedoel, je moet, je moet het met dat team, de enige die er dan zijn daar in die enorme vlak, moet je het wel goed met elkaar kunnen vinden. Ook. Het is heel intensief. En uh, ik weet dat van uh, ook heel veel expedities die we gedaan hebben, dat uh, van pakweg de 100 mensen aan boord gaat dat met 99 toch goed. Maar met één op de 100 heb je soms uh, een frictie of zo. Dat, omdat het, het is heel intens, want je werkt zeven dagen in de week, zie je elkaar, eet je met elkaar, drink je s'avonds een biertje, noem maar op. Het is een heel intense manier van samenwerken. Ja. En en wat? Dat, ja. Ik vind het geweldig. Je krijgt vrienden voor je leven. Ja, ja is dat zo? Oh, absoluut. De, dit is opgezet met de British Antarctic Survey. Nou, De huidige directeur daarvan, daar heb ik in 86 zeven uh, weken mee in de Indische aangevaren. Dus je kent elkaar, je bent bevriend, je vertrouwt elkaar. En uh, ja, dat, dat is heel erg leuk. En ja. krijg je ook gesprekken over dingen omdat het zo... Uh, intensief, niet eens intensief met elkaar is... maar ook omdat je het, het leven, als het ware, zo ervaart. Omdat het zo groot is en je de natuur ervaart. Er, wordt, wordt u, als het ware, een ander deel in u aangesproken ook? Ik denk het wel, ja. Je wordt wel misschien soms af en toe wat filosofisch. Ja. Maar je moet er niet te veel illusie van hebben. Want in het algemeen zijn mensen heel hard aan het werk. Zeven dagen in de week. Ik weet niet hoe het op deze basis gaat worden. Maar op de schepen dan werken we 16, 17 uur per dag. Zeven dagen in de week voor twee maanden. Dus het gaat achter elkaar door. En dat tempo... Um, ja, dat laat soms ook niet zoveel ruimte voor ja, is rustig achteroverleunen. Nee. Ja, ja. U zei we eten samen, we drinken wel eens een biertje, want dat gaat allemaal wel gewoon. Dan gaat er allemaal eten mee, neem ik aan. Of ja, gaat daar... u daar ook de plaatselijke vissen? Nou, nee, dat is een. Uh, um, dus we zijn toch de gast bij de Britse basis die de huisvesting doen en het koken en uh, um, ook het transport met vliegtuigen en schepen. Dus uh, in die zin zijn we te gast, maar we hebben wel onze eigen vier laboratoria daar staan. Maar we zullen ook wel laboratoria van hun soms gebruiken. En over en weer. En dan ja. gaat gewoon eten mee? Ja, dat wordt dan met het schip gebracht ook. Ja, en ja. Uh, je hebt geen koelkast nodig, dus dat is makkelijk. Nee, ja. inderdaad. Ja. <laughs> um, als u nou meegaat uiteindelijk, want u zegt ook al mag ik niet mee van de... Nou, ik ga echt wel mee. Ik ga echt wel ja, mee, er reken maar dat ik meegaat. Hoe lang ja. bent u dan weg van huis? Ik denk dat ik zelf uh, wat kortere periodes... misschien gaat er vier weken, maar we zijn dus... We hebben vijf projecten waar vijf jonge onderzoekers op aangesteld kunnen worden... voor een promotiebaan van vier jaar. En van die mensen verwachten we wel dat ze daar langere tijd willen zitten. Een aaneensluitende serie van drie maanden of vier maanden of zo. Dat wordt wel duidelijk gemaakt als ze solliciteren. Want dat is wel de bedoeling. Ja. Je kunt niet uh, elk weekend naar huis. Nee, Dat zit er niet bij. Je moet je wel tegen kunnen. Het is, ja. een nou ja, het is voor een paar jaar natuurlijk een fantastisch avontuur. Je ja, hoeft het niet je hele leven te doen. Nee. Ik, uh, ik wens je ontzettend veel plezier daar in de kou. Hey. Heindebar, sprak ik, hoogleraar oceanografie. Oce nou zeg ik, vind het een rotwoord. Oceanografie. Ja, aan de Universiteit van Groningen. En uh, nou, sterkte daar en heel veel plezier op Antarctica. Dit was hem weer. De uitzending voor vandaag van twee dingen op onze site. Meer informatie en kunt u ook het gesprek van vanavond en trouwens van alle uitzendingen terugluisteren. En uh, ja, weer in een today na het nieuws van half negen. Willemijn, ja. wat, wat gaan wij horen? Uh, nou, onder andere, uh, jullie hadden natuurlijk uh, ook al naar aanleiding daarvan uh, de, de onderwerpen. Wij hebben een van de mensen die op de Costa Concordia zat. En uh, met zijn verhaal laten ah, zien. Ja, een heftig verhaal. Ja. Uh, dat en wat hebben we nog meer? Nou, Ermen Wenemarsen natuurlijk, want het is maandag. En we praten met Judoka Henk Grol. Want die baalt omdat hij het masters toernooi in Kazachstan heeft verloren. En daar hoor je meer over hier. Uh, nou, en nog veel meer. Ik zou gewoon lekker luisteren. Tuurlijk. Eerst het nieuws van half negen. Hier is Christian Bonenbakker. Radio 1. Het NOS-journaal.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 President Draghi van de Europese Centrale Bank is somber over de financiële situatie in de eurozone. Die situatie is de afgelopen maanden verder verslechterd, zei hij in het Europese parlement. Hij zei erbij dat het belang van kredietbeoordelaars niet moet worden overschat. Afgelopen vrijdag werd bijvoorbeeld Frankrijk afgewaardeerd, maar de financiële markten trekken zich daar volgens Draghi helemaal niets van aan. Minister Schulz van Hagen blijft erbij dat de A15 wordt doorgetrokken met een brug over het Pannerdenskanaal. Enkele gemeenten zeggen dat een tunnel beter is voor de natuur en bovendien niet duurder. Maar Schulz houdt vast aan haar plan voor een brug. De A15 moet in 2018 zijn aangesloten op de A12 bij Zevenaar. Op de luchthaven van Brussel zijn zaterdag twee Nederlandse vrouwen opgepakt voor drugsmokkel. Ze hadden in totaal 12 kilo cocaïne verstopt in hun handbagage. De vrouwen waren van de Dominicaanse Republiek naar Brussel gevlogen. En ze zitten voorlopig vast. En dat waren de hoofdpunten van het nieuws. Dit is Radio 1. BNN Today. Willemijn Veenhoven. Het is maandag 16 januari, anderhalf over negen. Goedenavond. Ronald van Driel die zat samen met zijn vrouw op het cruiseschip de Costa Concordia dat dit weekend zonk. Hij vertelt zometeen, nou ja, zonk bijna is gezonken. Hij vertelt zometeen wat hij allemaal heeft meegemaakt. En dan Judoka Henk Grol, die baalt enorm dat de jury hem gisteren als verliezer aanwees in de finale van het Masters toernooi in Kazachstan. Samen met Ermen Wenemars praat ik met hem over deze teleurstelling. En in Amerika is veel te doen over de Stop Online Piracy Act. Dat is een wet die moet het illegaal downloaden van films en series aanpakken. Maar ja, beperkt daarmee natuurlijk het vrije internet. Um, dat gaat heel erg ver, die wet. Kunnen we straks nog uh, Amerikaanse series downloaden en films, is de vraag. En uh, vandaag is het officieel Blue Monday, oftewel de meest depressieve dag van het jaar. En Joris Kreugel die heeft er last van. Depressief, dat voel ik me niet. Maar de Blue Monday, dat is eigenlijk gewoon een marketingstunt. En daar maken een heleboel bedrijven heel gretig gebruik van. En ik ga er bij één langs. Want bij een warme kop chocolademelk, mijn slag gewoon, krijg je ook nog eens een kwartiertje lichttherapie. Misschien word ik dan nog vrolijker dan dat ik al ben. Dan de populaire tv-serie RuPaul's Drag Queen die begint deze maand aan het vierde seizoen in Amerika. Het is een hilarische show over travestieten die wij nog in Nederland niet hebben, die in Amerika waanzinnig bekeken is. Nou, hoe dat allemaal zit en of je hier nog komt. Hoor je zo van de Nederlandse bekendste travestiet. Maar eerst even mede. Hoe was jouw dag vandaag? Mijn dag was vooral heel relaxed. Heerlijk lang uitgeslapen tot vijf over één. Toen geluncht en een paar afspraakjes, maar niks bijzonders. En allemaal. hier? Nu. En dan hier. Goed, zometeen meer van jou. Uh, maar je is natuurlijk Luc met de Today's Topics. Ja, uh, nieuws natuurlijk over dat gekapswijs cruise schip. Verder een nieuwe Nederlandse wereldkampioen. Oe Twente komt-ie. En in Vlissingen werd een dode vinvis ontleed. Ja, we hebben al gezien dat er een enorme buikvliesontsteking uh, aanwezig is. Nou, hoe dat nou precies komt, daar zijn we nog niet achter. Daar moeten we verder onderzoek naar doen. En zometeen hoor je hoe het allemaal afloopt na 9 uur. Dank je. Ja, eigenlijk zat ik niet echt lekker. Luc. Krijg applaus hoor. Ja, dat wil ik eens tijd ook zeggen. Sorry hoor, Luc. En ook een applausje voor Gio. Gio Lippens, goedenavond. Ja, goedenavond. Uh, Australian Open, we hoorden zojuist al iemand die daar iets over wilde vertellen... maar ze moet nog even wachten. In Melbourne is voor de Nederlanders slecht begonnen. Op de eerste dag al viel het doek voor Jessehouta Galung en voor Arantja Rus. Dat Rus het niet redde tegen de minder hoog aangeschreven Rusin Lesha Tsurenko... dat was verrassend. Eigen schuld vond Rus zelf. Eigenlijk zat ik niet echt lekker in de wedstrijd en uh, stond veel wind. Maar ja, daar heeft zij natuurlijk ook last van. En uh, ja, dan kwam ik goed terug, 5-4 en uh, 6-4. En dan had ik eigenlijk wel kansen. En in een uh, break daarna maakte ik ook een paar onnodige fouten, waardoor ik toch die jetvloer. Toen ging ik agressiever spelen en uh, ging ik er voor, meer voor. En, uh, maar ja, helaas net niet. Dat was Arantxa rus Houta Galung ging in vier sets onderuit tegen de Argentijn Carlos Berlok. Hoewel de Argentijn veel hoger op de wereldranglijst staat... was Houta Galung toch ontgoocheld. Ja, er heerst toch wel een beetje een kleine teleurstelling. Zeker als je weet dat ik in de eerste set gewoon voorkom... en de tweede en derde set een break voor heb gestaan. En zelfs in de derde set op 5-4 hebben ik kunnen serveren voor de set. En niet gelukt. En als je dan verliest in vier sets is het gewoon heel zuur. Vannacht of morgen vroeg komen de laatste twee Nederlanders in actie. Robin Hazen speelt tegen de Amerikaan Andy Roddick. En Michaela Krajicek moet het opnemen tegen de Duitse Christina Barrois. Grote verrassingen bleven op de openingsdag van de Australian Open trouwens. uit. gingen Rafael Nadal, Roger Federer, titelhoudster Kim Kleisters... Caroline Wozniacki en de Chinese Lina. Allemaal zonder problemen door naar de tweede ronde. En dan voetbal. De transfer van John Gossens van NEC naar Feyenoord is rond. De middenvelder verkast in de zomer transfervrij naar Rotterdam. Hij tekent voor vier jaar. Pikant is dat de aankomende Feyenoorder de hele jeugdopleiding bij Ajax doorliep. En op het Europees kampioenschap in Eindhoven doen de Nederlandse waterpoloers een gooi naar eerherstel. De ver Oranje ploeg is het EK begonnen met een wedstrijd tegen Griekenland. Erik van Dijk is erbij. Erik, goedenavond. Hoe doen de Nederlanders het? Ja, in een prachtige ambiance. Het EK in eigen land. Begon Nederland een beetje onder de indruk van de omstandigheden aan deze wedstrijd. Ze dus kwamen we meteen met 3-0 achter. Nederland vocht zich terug in de wedstrijd. De Grieken zijn sterker, maar Nederland blijft bij. Op dit moment, in het vierde part van de wedstrijd, is het 12 tegen 9 voor Griekenland. Erik van Dijk over dat waterpolo. Straks, natuurlijk, meer over dat waterpolo tussen 10 en 11 in Langs de Lijn. En natuurlijk ook alle andere sport. Dankjewel, Radio 1, PNN Today. Zes doden en 16 mensen die nog worden vermist. Dat is het treurige resultaat van het ongeluk met de cruiseschip Costa Concordia vrijdagavond. Reddingwerkers die zoeken nog steeds het enorme schip af op zoek naar overlevenden. Maar de kans dat die gevonden worden, die wordt met een minuut kleiner. Gelukkig zijn de meeste mensen veilig van boord gekomen. Ook pianist Ronald van Dril, samen met zijn vrouw de zangeres Justine Pemmelij. Ronald, goedenavond. Goedenavond. Ja, je bent nu een dag thuis inmiddels. En Hoe gaat het met je? Uh, op zich gaat het uh, eigenlijk best heel redelijk. Ja. Het is, uh, ja, er komen natuurlijk gaande meer beelden vrij. En dat zijn ook beelden die ik uh, niet allemaal gezien heb. En die zijn wel heel confronterend. Uh. Ja, wat heb, wat heb je gezien waarvan je dacht, ja, zo was het? Ja, nou, het, het gegil, weet je. Wellicht heb ik dat meegemaakt. Maar uh, ik was meer bezig van, uh, uh, hoe kom ik hieruit? Dus wellicht heb ik wat weggedrukt. Ja, ja. Neem ons even mee naar het moment dat het misging. Je was met je, met je vrouw op die cruise en jullie zaten ja. bij een magic show. Ja. Uh, lekker een drankje aan het drinken en toen? Ja, uh, we hadden besloten om, uh, om een theater in te gaan. Illusionist. En uh, nou, laat, laat maar komen. Um, we zaten goed vijf minuten en hij uh, was begonnen. We hadden wel dingen weggegoocheld. En we zagen op een gegeven moment de gordijnen van het, uh, van het theater zagen we, ja, redelijk naar, uh, naar links hangen. Ja. En, uh, nou, goede show. Uh, uh, Justine zei al, dat hij is goed bevriend met Hans Klok, van, uh, nou, dat heb ik Hans nooit zien doen. Oh. Uh, dus nou, uh, op een gegeven moment, ze gingen weer recht. En, uh, ja, kort daarna toch weer naar links. Maar wat zagen we ook, een, een, een, een, een vrouw in een rolstoel die hard uh, door, door theater heen ging. Ik denk, ja, dat, uh, dat is geen show. Uh. Dat hoort er niet bij. Nee, nee. dus ik, uh, ik, ik tikte er en Ik zeg joh, ik zeg, ik denk dat wij hier weg moeten zijn. Uh, laten we in ieder geval bij de, bij de uitgang gaan staan. Dan, uh, dan wachten we wel af wat er aan de hand is. Want je had wel door, er is iets met het schip. Ja, ja, ja uiteindelijk. Uh, nou, je, je, voelde, je hoorde ook een klein beetje ja, zo uh, ja, mensen praten over de klap, dat heb ik niet gehoord. Nee. Maar het was meer ja, schaven van. Uh, ja, en ja, uh, het was niet hard, je voelde ook niet heel veel. Uh, nee, ik ging puur op een gevoel af. Ja. Wanneer dacht je, het is echt mis? Ja, dat was eigenlijk wanneer echt. Uh, dat is al wel weer verder, maar dat het licht echt helemaal doofde. Zeg maar. Dat je echt in een pik, pikdonkere ruimte staat. Ja, en, en dacht je toen ook meteen, dit gaat helemaal verkeerd, we moeten van het schip af? Ja, dat, dat was voor mij het moment. Uh, toen was de officiële alarm nog niet afgegeven. Mm -hmm. Maar ik denk, ja, dit, dit, dit, uh, dit duurt te lang. Want toen stond ik, uh, want dan praat ik over tussen de theater en dit moment. Dat dat toch wel drie kwartier is. Want wij zijn toch zes, zeven keer voorgelogen van, joh, er is niks aan de hand. Ja. Uh, het is een stroomstoring. Um... Ja, want dat, dat werd omgeroepen, hè? Niks aan de hand, ja. rustig blijven, het is ja. een stroomstoring. Ja. Maar jij dacht ondertussen, ja, Amhula, ik ga de renningsvesten pakken. Inderdaad. Kijk, in het begin geloof je dat, uh, omdat het, het, het viel redelijk mee. Maar hij sloeg op een gegeven moment door, nadat hij recht kwam, dat het stroom kwam, sloeg hij naar de andere kant door en dat was twee keer zo erg. Ja, en dan, dan weet je gewoon eigenlijk, uh, dat is geen goede zaak. Ja, want je want stond natuurlijk helemaal niet meer rechtop bijna, toch? Dat, dat nee. Was, dat was lastig. Nee, je moet je voorstellen dat je, dat je dan tegen een berg of in de Alpen loopt. En dat je ah. met je rug uh, naar de hoge kant. Dus je moet heel veel tegengewicht geven. En dat werd gaande meer. En uh, we waren met een groep van, uh, van zes. En uh, ja, we hadden een soort plan gemaakt voor jongens. Uh, we blijven bij elkaar. Uh, als we verplaatsen, dan geven we elkaar een hand. En gaan we als een slinger door die, uh, door die boot heen. Ja. En zo gezegd, zo gedaan. Want we hadden geen reddingsvesten. Justine kan niet zwemmen. Dus dat was ook, uh, kwam er ook lekker even bij. Ja, die kan niet zwemmen. Ja, dat... Nee. Oh, ongelooflijk. Nee. Dus toen zijn we op een gegeven moment maar een etage hoger gegaan. En even kijken of er reddingsvesten waren. En we hadden echt gelukt, waren de laatste zes. En er werd, ging dat heel rustig, dat uitdelen van die reddingsvesten? Dat, dat viel op zich nog mee. Kijk, natuurlijk uh, lopen heel veel mensen kriskras door elkaar. Maar uh, die reddingsvesten had ik redelijk snel. Ja. En toen werd ik ook netjes meegenomen door iemand van de crew naar de andere kant van de boot. Dus de, zeg maar de kant die nu omhoog ligt. Mm -hmm. Dus we moesten we wel weer klimmen. En toen werd ons een uh, lijfboot uh, aangewezen waar we in uh, mochten. En dan sluit je ook weer achteraan. Ja. Dus je moet je voorstellen, ja, ik, ik weet niet exact het aantal... maar er staan honderd mensen en dan kom jij. Dus dan sta je al af te vragen, hmm, gaan al deze mensen wel in die lijfboot? Nou weten we natuurlijk allemaal, iedereen die de Titanic heeft gezien... en dat is iedereen, dat, dat instappen in die boten... dat ging in die film allemaal niet zo heel erg relaxed. Hoe was dat nee. bij jullie? Uh, ja, ook niet eigenlijk... Uh, ja, je staat achteraan en uh, ja, er staan heel veel mensen voor je. En uh, ja, die boot die gaat gaan schuinen, Dus het kost je ook veel meer kracht om steeds uh, naar voren te komen. Mm -hmm. nou, en op een gegeven moment geven ze zeg maar, uh, de cue om, uh, om naar binnen te stappen. Ja, en dan merk je gewoon dat iedereen uh, die boot in wil. Ja. En op, op het moment dat het Justine en mijn beurt was, uh, werd er omgeroepen van het is vol. Ik zeg nee. In mezelf. Ik zeg uh, nee, het is nog niet vol. Ik zie nog wel wat ruimte. Dus ik heb Justine erin geduwd. En ik ben er uh, direct achteraan gegaan. En uh, ja, we hadden eigenlijk nog een, een, een superplek naast de, naast, uh, ja, wat is het? het is de, de man die de boot ging besturen. Dus daar zaten we eigenlijk nog het beste van, van, van de lifeboat. Dus geluk we, bij een ongeluk. Je vertelt dit allemaal uitermate relaxed. En dat ben je natuurlijk inmiddels ook wel, maar waren jullie helemaal niet in paniek? Nee, nee eigenlijk niet. Ik, uh, misschien het aardvatbeestje, beestje, maar. Uh, ik had redelijk mijn positieve en uh, natuurlijk, je wordt wel gek van het gegil en uh, mensen die in shock zijn. Wat, wat, wat zag je om je heen allemaal gebeuren? Ja, hele wisselende dingen, want je moet je voorstellen, je zag mensen in gala kleding, je ziet mensen in hun pyjama lopen, uh, in een korte broek. Uh, ja, uh, van alles kinderen, uh, de ene die, die, die slaapt en de andere die, uh, die weet ook van, van gekkigheid die, wat hij die, die moet doen. Dus ja, het is, het is echt van alles, je kan je niet voorstellen. Nee. En ik, ik las ook iets in de krant dat, dat er een, een, iemand overboord wilde springen en dat jouw vrouw tegen jou zei van hou hem tegen. Ja, ja op een gegeven moment, ja die deur die, uh, die, die, die ja iedereen is nieuwsgierig dus die wil overboord kijken. En uh, ja je ziet dan een man naar buiten lopen die uh, helemaal verdwaast. Dus ze zegt ja gaat hij wel achterna. Nou? Maar ja weet je, je ik, ik, ik, ik kon niks want uh, we hadden die afspraak gemaakt. En uh, ja weet je, ik wil elkaar, je wil elkaar niet uit het oog verliezen nee. op zo'n moment. Dus ik, ja, ik heb het laten gaan. Ik, ik kan niet anders. Want ja, kijk, er waren ook nog mensen in de lift, stroom was uitgevallen. Ja, die kan ik ook niet redden, weet je. Ik had, ik had mijn handen vol om mezelf en uh, Justine te redden. Dus je zag die mensen in de lift zitten, ja, die kon je niet helpen? Dat... Nee, ja, stroom was straf. dus ja, uh, ja het wat was is, glas. Wat is daarmee gebeurd met die mensen, weet je dat? Nee, nee, nee, nee. wij zijn uiteindelijk, uh, ja, zeg maar, uit die ruimte vertrokken. En dan, uh, ja, daar sta je dan ook echt niet bij stil. Het, uh, Nee. Je kan nu heel makkelijk zeggen van joh, die hadden we moeten helpen, maar joh, daar is echt geen tijd voor. Uh, nee. Het is dan eerst ik hè, en dan... Uh, ja. Hey, um, jullie zaten in de boot, uh, nou ja, hè, uiteindelijk is het allemaal goed gegaan, nu zijn ze ja. naar het eiland gebracht. Die kapitein, hè, is inmiddels bekend, die, uh, die zou een bemanningslid een plezier hebben willen doen. Hè? Door, door de, dat was het eiland van het bemanningslid en dan wilde ja. hij dan lekker dichtbij varen en dan kijk je ja. eiland. Nou ja, dramatische gevolgen dus. Ja. Jullie hebben die kapitein wel gezien eerder op dat schip, wat, wat, wat was je indruk van hem? <laughs> nou ja, wij zaten redelijk veel in de Salsa bar. En uh, we zagen hem wel regelmatig met wat, uh, wat dames. En nou heb ik daar niet zoveel moeite mee, joh. Maar uh, het was wel uh, vrij regelmatig. Uh. Dus ja, ik denk, ja, hij zal het boven het niet alleen naar achterlaten. Maar ja, weet je, als zoiets gebeurt, dan uh, ben je toch de eerste die. dan uh, is de kapitein, zeg maar, uh, het aanspreekpunt. En dan nee. denken we, joh, had liever boven gebleven dat het wel goed had gegaan. In plaats van in de bar. En zeker wanneer je ja. afwijkt natuurlijk van je route. Dat je zegt van ja, ik wil iemand anders plezieren. Ja, ja. Nou, met jullie is gelukkig alles goed. Met je vrouw ook, hè? Ja, ja, ja. ja, ze krijgen nu wel een klein beetje te tegenslag. Um, Emotioneel, natuurlijk ook de belden die we niet gezien hebben, maar ja. Ja, het, is, uh, het is heavy. En ik moet ook zeggen, die belden zijn voor mij ook confronterend, dat ik ook redelijk nuchter ben. Ga je ooit nog op een cruise? Hmm. Ik, ik had gezegd nee, maar ja, ik heb er nu alweer twee nachten op zitten. Dus. Maar <laughs> je heb jou weer niet. aangemeld. Dat <laughs> ja, weet ik. dat niet. Nee, zo gek is het niet. Maar, maar ik, uh... misschien wel eerst even uh, dat je vrouw op zwemles gaat. lijkt me wel handig. Dat toch? lijkt me ook handig, ja. ja. Of ja. zwemvesten meenemen zelf. Ja, <laughs> ja, goed. Ronald van der Heel, dank je wel. Ja, graag gedaan. Doeg. Doeg. met love is. BNM Today. Willemijn Greenhoven. Amerikanen die vinden vaak dat onze tv-programma's taboe doorbrekend zijn. Zoals bijvoorbeeld uh, Spuiten en Slikken en Big Brother. Maar een programma als RuPaul's Drag Race, dat hebben wij hier nog niet. Terwijl in Amerika volgende week beginnen ze met het vierde seizoen. En daar uh, is het een waanzinnig succes. RuPaul's Drag Race gaat over travestieten. Vandaar dat hier Nederlands bekendste drag queen travestiet hier in de studio is. Mede, goedenavond. Goedenavond, Willem. En dan ga ik even zeggen, lieve luisteraar. Moet, je moet absoluut even naar de webcam via radio1.nl en dan klik je hem aan, want ze heeft zich niet voor niets helemaal aangekleed. Nee, inderdaad. En het, voor alle uh, kijkers thuis die uh, dan radio kijken thuis. Precies. Ja. En oké, okay, je, je, je ziet er misschien wel vaker zo uit, maar het is, uh, wij, ik heb nou niet heel vaak uh, um, een drag queen in de studio. In de stu en nou, helemaal niet een Nederlandse bekendste. Je ziet prachtig uit. Dankjewel, dankjewel. Zeggen. Het is wel een taxisetje. Ik heb normaal in de veren een pailletten, maar een het is blijft... een Ja, het is een Wat is een taxiset? Nou, gewoon makkelijk. En dan heb ik normaal een tas bij me met de couture en de glitterjurken. En die trek ik oh, ja. aan op plaats van bestemming waar ik moet werken. Oh ja, dat is meer die dagelijkse outfit. Dit is mijn onderweg setje. Ja, zeg het uh, ja, even zelf hoe je eruit ziet. Uh, ik heb een uh, beeldschandelaars laars aan uh, met franjes en een panter jasje. Van, ons, van onze Project Catwalk-deelnemer Janice. Heel erg leuk. En, ah. En wat accessoires zijn. Ja, ja die, een uh, hele fijne ketting van, uh, van, van onze. Een van mijn favoriete merken. Mag ik niet zeggen, hè? Mag ik ik, zo? Ik, ja, nou ja, ach, Ik val het volstrekt in het niet met dit soort van. Uh, wat is het? Houthakkersbloesje, maar goed. Maar laten we het hebben over het programma. Um, RuPaul's Drag Race. Het is het vierde seizoen al in Amerika. Een waanzinnig succes. Ja. Eigenlijk het? meteen vanaf dag 1 uh, toen ze begonnen is. Ik had haar net voor het eerst in Nederland hier uh, voordat ze het programma was begonnen. Toen ja, want, vertelde ze me er al even over. Even voor de duidelijkheid, RuPaul is, is, is Amerika's bekendste. werelds bekendste drag, drag, ja. drag queen, uh, female impersonator, hoe je het wil noemen. En een vriendin van jou. En een vriendin van mij. Ja. Heel blij mee. Zij heeft mij ook heel veel geholpen met gigs in Amerika. Mm -hmm. uh, maar zij is echt de grandmother of all drags. Ja. En elke trafa in de wereld kijkt wel tegen haar op. Zij heeft het meest bereikt. Um, naast een Dame Edna natuurlijk, die heel erg bekend is. Uh, en er zijn er nog een paar. Maar zij heeft uh, commercieel het meeste bereikt. De eigen televisieshows, talkshows, campagnes. Het is niet normaal hoe groot zij is. Ja. Eigen albums, meerdere, een stuk of zes nu inmiddels. En zij heeft nu een televisieprogramma bedacht, een format bedacht... wat een beetje het concept is van... Een uh, American's Next Topmodel. Mix met een Project Catwalk. En dan met travestieten. Een afvalreis van 12, 10 of 12 kandidaten. Die met elkaar moeten optreden, jurken maken, uh, make-uppen, alles. Ja. En dan elke week valt er eentje af. En het is waanzinnig leuk. Het is echt hysterisch. Even een fragmentje. Waarin je hoort hoe de deelnemers met elkaar omgaan. <tied> You know what, I've been so nice this whole time. I'm not holding back anymore. If I win something and I deserve it, why not show it off a little bit? So I won. Watch out, darling. Anything could happen. One day you're in and the next day you're out. Suck I it, hate bitches. You. Suck it, bitches. I win. I win. I really don't give a f*** about Raja. He just wants to become a model, but he's old and he looks like a man. <laughs> Ja, dat was dit, Raja. Dat is de winnares van vorig jaar. Dit is, is dat de ergste belediging die je een travestiet kan toevoegen? She looks old and she looks like a man. And she looks like <laughs> a man in a dress. Um, dat is best wel een belediging, ja. Maar ja. Het, dat maakt het programma wel heel erg echt. Um, ze zeggen allemaal hoe ze zich voelen. En heel veel emoties die erbij komen kijken. Die je vaak bij travestieten niet ziet. Want de meeste mensen zien ons... Alleen maar op feestjes, partijen, op een rode loper. Intravestie. travestie. Ja. Er zit natuurlijk veel meer bij. En dit is een heel mooi programma, een goed voorbeeld... waarbij je ziet dat er meer is dan alleen ja. maar die jurk ja, maar en Ja, want je ziet dus niet alleen maar in, in de voornaad, maar ook gewoon als ook man. Ook als man. En ja. de voorbereidingen en de gesprekken. Uh, ze hebben one-on-ones met uh, RuPaul zelf, uh, met elkaar. Ze zitten in groepjes, ze worden uh, tegen elkaar opgezet ook echt. Ja. Dus dat maakt het wel ontzettend leuk. En je ziet RuPaul zelf ook als je man. Je ziet RuPaul als ook als man, ja, klopt. Ja. Even, nog, even nog een fragmentje. Um, een mooi fragment over dat je inderdaad een beetje de mens achter de travestiet leert kennen. Om het maar zo te zeggen. Um, een van de kandidaten die luncht met RuPaul. En die vertelt over hoe zijn vader tegen hem aankijkt. Het is een deel van mij dat mijn vader echt niet part of. Ever since I was a little boy, he tried playing catch with me and he said, oh, well, this is not going to work. <laughs> what do you think it would take for your father to come around? I came here hoping that I would be successful at it and then I could come back and be like, dad, dad, look what I did. Mm. You'd be so proud of me, even if it's not like the ideal thing that he would want me to do. It'd be great for your father to be proud of you, but the truth is it's about you being proud of yourself. Het gaat natuurlijk heel erg over dat dat in Amerika nog echt helemaal niet geaccepteerd is. Daar ben ik ook zo ontzettend verbaasd dat het zo'n groot succes is. Ja, het ding is dat wij het in Nederland hier ook wel hebben meegemaakt... dat in de jaren negentig hebben we sowieso de show gehad op Veronica. Robert en Brink. Ja, Robert en Brink en Nicky Nicole die ja. dat toen presenteerden. Toen hadden we een overkill, toen, was er heel veel, en toen werd het heel erg als show gezien. Er is veel meer met die jongens, want zoals wat je net hoorde over het accepteren van je vader... Mijn vader heeft het ook nooit geaccepteerd. Die snapt het niet. Die wilde ook dat ik liever op voetbal ging. Ja. Maar dat was even niet mijn roeping, mijn ding wat ik moest gaan doen. Ja. En het was ook vooral, hoe reageert een, een omgeving op iemand zoals ik? Want mijn vader die zat bij de voetbalvereniging en in de kroeg en uh, ja. weet ik veel wat... Maar goed, het in, maar in het conservatieve Amerika staat het dus enorm aan. Dat is bijzonder, lijkt ja. mij. Ja, ik denk ook dat het een heel goed programma is... dat mensen zien, oké, okay, er is meer dan alleen. Heel vaak worden we gezien als freak. En ik geloof nog echt wel dat er heel veel plekken in Amerika zijn... die het niet trekken. Er zijn ook kandidaten uit moeilijke steden, echt uit suburbs... Ja. die daar zichzelf komen laten zien in een jurk. En die, krijgen, die hebben ook drama. En ik, ik heb meiden gehoord die ook nog wasrekken aan hun hoofd gegooid krijgen... En, en uit worden gescholden. En dat is wel een beetje aan de orde van de dag. Ja. Terwijl wij. wij laten iedereen met rust. waarom laten ze ons niet met rust? Het is in ieder geval waanzinnig succes in Amerika. Start op 30 januari het vierde seizoen. En uh, ja, Mayday's Drag Race. Uh, we hebben er nu geen tijd meer voor. maar wellicht op een dag. Ja, we zijn ermee bezig. Het zou nee. heel leuk zijn. En dan kom je hier terug. Zeker, absoluut. En dan niet in je taxi-outfit. Nee, dan trek ik weer wat leuks aan. <laughs> Dankjewel, meede. Dankjewel. Radio 1, The LM Today. Waarom zijn er geen Europese kredietbeoordelaars? Die vraag hoor je zo meteen in durf te vragen. En samen met Ermen Wennemars praat ik na 9 uur met Judoka Henk Grol. Die baalt enorm van zijn verloren finale gisteren van het Masters Toernooi. <middels> nu eerst de dag Blue Monday van Joris Kreugel. Het is vandaag Blue Monday en dat is de meest depressieve dag van het jaar. Maar voel ik mij ook depressief. Nou, ik heb wel last soms van die winter. Ik vind het nogal langdurig. Ik zie liever de zon. Maar daar hebben we eigenlijk op dit moment helemaal geen last van. Want de hemel is strak blauw. Het zonnetje schijnt. En dan word je toch eigenlijk wel blij van. Dus Blue Monday vind ik zeker vandaag niet opgaan. En dat is in 2005 door een Brits reclamebureau in samenwerking met een psycholoog verzonnen. En eigenlijk is het een ordinaire marketingstunt van een vliegmaatschappij... die reizen naar zonnige oorden organiseert. Wetenschappelijk, dus nooit onderbouwd. En sinds een paar jaar maken allemaal bedrijven gebruik van deze marketingstunt uit 2005. En ze verzinnen allerlei stunts, zoals hier bij een koffieketen in Hilversum, Want daar kan je namelijk een gratis lichttherapie krijgen. Ik voel me niet depressief, maar ik wil het toch eens even testen. Want je altijd iets beter voelen dan dat je je al voelt, is toch eigenlijk ook best wel prettig. Nicolette, hoe uh, voel jij je vandaag? Het is dat het lekker zondag is buiten op dit moment. Het is een van de, de, de donkerste dagen zeg maar, van het jaar. In ieder geval de dag waar de mensen het meeste last hebben van een winterdipje. Dat is dus op deze maandag. Blue Monday, dat is de gewone marketingstunt ooit geweest. En daar haken jullie als bedrijf ook mooi op in, hè? Ja, het is natuurlijk... Wij vinden het ook leuk om dit te doen naar de mensen toe. Ik voel me niet depressief. Nee, dat is op zich wel fijn. Ja, hè? komt ook gewoon zochtes je bed uit. Gelijk lachen als ik mijn oh, me bed uitkom. Die je weg en gewoon... Nee, hey, dan lieg ik natuurlijk ook wel. Ik vind ook wel de zomer vind ik ook het voorjaar vind ik al. Het najaar vind ik ook lekker. Winter merk ik wel naarmate ik ouder begin te worden dat het steeds langer begint te duren. Dat ik zelf eigenlijk ook wel, Steeds dat je denkt, oh, daar gaan we Dit is hem dan. En uit deze etui komt een witte space-achtige bril, zilver aan de voorkant. En elke klant mag dit opdoen een kwartiertje lang. En als ik deze bril dan een kwartier op heb, ga ik dan ook gelijk betere interviews maken. Het zou best kunnen, ja. ja. Het is natuurlijk niet zo dat je na een kwartiertje meteen denkt... Pioe, ik ben er. Joepie. Als je een uurtje verder bent merk je wel dat het iets doet voor je concentratie. En dat je, je ook wat scherper voelt, wat fitter voelt. En dan na vijf dagen, dan ga je het merken. Is dat er eigenlijk wel ja, plat uitgedrukt een beetje mee voor lul hier in de zaak? Want ik zie niemand met dat ding hierop zitten. Ja, maar je ziet, kijk, het valt best wel oh, echt. Er gaan lampjes aan, hè? Ja, maar die gaan boven je ogen. Je kan er gewoon mee lezen, je kan er gewoon mee doorpraten, je kan gewoon het interview blijven houden. Nou, en dat een kwartiertje gaan we aftellen, hè? En dit is toch even een stukje daglicht wat op je ogen inwerkt. En wat je, je slaaphormoon verdrijft. En dat is het eigenlijk. Dat is een leeslampje eigenlijk als je zo kijkt. Dan ga ik even een kwartiertje zitten. Ik ga je in een krantje brengen en wil je daar iets lekkers bij, iets te drinken. Nou, ik uh, lust wel een warme chocolademelk met wat slagroom. Om er een nog feestelijkere dag van te maken. Ga ik voor je maken. Kijk eens, dit is lekker je warme chocolademelk. Dankjewel, en een krantje. Tot over een kwartier. Het ja, is dus knettergezellig hier, in je eentje met zo'n brilletje op. Er staan allemaal vrouwen naar me te kijken. Ik voel helemaal goed bij mijn hoofd, Ben? Depressief ben ik niet. Misschien voel ik me er nog lekkerder straks door over een kwartiertje. Maar kan ik hem afdoen? Leuk of je de bioscoop uitkomt lopen. Ja. Ja, maar je hebt natuurlijk wel daglicht op je ogen gehad even. Ja, en dan, dan, dan vraag dan. jij mij natuurlijk van hoe voel je Ja, eigenlijk ben ik wel benieuwd, ja. Blue Monday wordt zometeen voor mij Happy Monday. Ja. je in die bril Ja, deze brillen zijn uh, The Good Light. Oh, je krijgt hem niet mee nee nou, je kop koffie? Nee, nee, je moet hem weer inleveren bij ons. Kost zo'n brilletje? Eind 200 euro. Oh, of depressief de winter door? Nou, dat bedoel ik. ga is wel flierenfluitend naar buiten toe, denk ik. We gaan het zien zo. We gaan je volgen. Ze mogen me best volgen, maar uh, ik ben inmiddels twee uur verder en ik moet zeggen... Ik voel me eigenlijk nog precies hetzelfde als vanmorgen. De zon is inmiddels onder, maar ik heb een prachtige dag gehad... en ik voel me hartstikke fijn. Gelukkig, ik heb geen last van winterdepressie. Maar toch grappig dat zo'n marketingstunt van een paar jaar geleden... tot zoveel creativiteit leidt bij een heleboel bedrijven. PNN Today. Hashtag durf te vragen. Daan 257 vraagt... waarom is er geen Europese kredietbeoordelaar zoals de Duitse minister wil? Hashtag durf te vragen. Mijn naam is Steunis op Rozens van uh, ING Bank... Het is niet helemaal waar dat er helemaal geen Europese kredietbeoordelaars zijn. Van de grote drie, Standard Poor's, Moody's en Fitch, is er eentje, Fitch, en die is voor 80% in handen van een, van een Frans bedrijf. Maar ja, het, het is inderdaad wel zo dat de Amerikaanse bureaus eigenlijk de markt van de kredietbeoordelaars wel domineren. En dat is eigenlijk vooral een beetje historisch zo gegroeid. Kijk, je had in de 19e eeuw, uh, toen kwamen in Amerika vooral de, toen kwamen de kapitaalmarkten daarop. Uh, ja, en die mensen die dat geld hadden, de investeerders, die wilden niet zomaar hun geld aan uh, iedereen uitlenen. Dus er was behoefte aan objectieve financiële informatie. Nou, en daar zijn eigenlijk uh, de rating agencies mee begonnen. En in Europa ging dat investeren indirect. En hier had je gewoon mensen die brengen hun geld naar een bank, die gaan gewoon sparen. En die bank die bepaalt vervolgens uh, in welk bedrijf die gaat investeren. Uh, dan heb je dus geen extern bureau nodig. te vragen. En dit is Radio 1.